Hoort dat je lid kunt worden van de Rabobank. Klopt dat? Dat klopt. En als lid kunt u meebeslissen in het beleid van de bank. Bijvoorbeeld aan welke lokale projecten de bank haar coöperatief dividend besteedt. Zo hebben de leden van de Rabobank in Geldrop in Heeselende gekozen om een ondersteunend netwerk voor starters op te richten. Dat is een netwerk waar startende ondernemers tips en ondersteuning krijgen van collega-starters, ervaren ondernemers en bedrijvenadviseurs van de Rabobank. Ga voor meer informatie en andere voorbeelden van coöperatief dividend... naar rabobank.nl-leden. Het is tijd voor een bank die het anders doet. Het is tijd voor de Rabobank. Mijn vrouw Merel zegt altijd Wouter... Houd eens op Wouter, met dat ballerige gedoe. Is mijn carrièrevrouwtje moe? Ja, moe van jou, ja. Hou op. Nee, waar het om gaat is dat nog niet iedereen weet... dat Eloï de beste opleidingen heeft. Dat weet toch iedereen, Merel? Nou, iedereen kan in ieder geval dat nu thuis zelf ervaren. Vertel, Merel! Via internet heb je nu zo een gratis proefles in huis binnen twee tel. Dus wil je carrière heel snel? Ga dan naar Halloween.nl. Ja, en dat rijmt dan weer. Dat huis huisvaart nu nog wat van de vraagprijs afgekregen. Wat denk jij? En voor die <laughs> nieuwe badkamer ook te volle met betaald? Nee, flink onderhandeld natuurlijk. Dan heeft u zeker ook flink onderhandeld over de hypotheek. Pardon? Kan dat ook? Bij Fortis zijn de onderhandelingen begonnen. Kijk voor de scherpste hypotheekrente op fortisbank.nl Getting you there. Fortis. Faithless in Ahoy, Rotterdam. Deze week, kaarten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan nu. Zeg, kan het draaihoog misschien even verder gaan staan, want ik ben aan het werk. Nou ja, als je wil, dan kan ik ook best wel even een ander duintje voor je spelen. Dan nu, Extra Weekend. Wat zong jij nou? Ik zong uh, iets heel uit, wat ik eigenlijk niet hoor te zingen. Namelijk? Ik, stong, ik zong voor uh, tabs de stelling in de shadow, <laughs> dat wil ik tegen niemand zeggen. Oh. Het is 9 over 7, vrienden! Fiona! Nou, het hebben even geduurd, maar Godzijdank, Ik kijk weer op vrijdagavond tegen het gezicht van... Ja, het hebben even geduurd, mensen. Maar ik kijk weer op vrijdagavond tegen het vrolijke gezicht van meneer... Feestal! Ga je nou al mijn teksten jatten? Uh, ga jij al mijn teksten jatten? Zeg, eh... Uh... Het is 7 naar 7 uur. Het is tijd voor. Nou ja, ik ben feestra, maar hij is. Ja, het is vrijdagavond 7 ja. uur geweest. Het is tijd voor Ekdom. En uh, hij is. Ja, samen Jad als elkaar teksten en dan wordt het een, uh, nou ja, een uitzending met Echo van. Ik persoonlijk vind het een ontzettend begenadigd disjockey die daar uh... nah, kom komt kom, kom Ik vind kom, de kom, de, persoonlijk vind het een Ik word hier gerogen. Kom, kom! <na> Nou ja, de tweede respect is er. Het is tot 10 uur tijd voor Rijzel! Ja! Ja! Ja! Ja! En het moment der momenten waar wij op maandagochtend om 7 uur al rijkhalten naar uitkijken. Sterker nog, ging ik op zaterdagavond om 10 uur al. Ik sterker nog om 5 over 10 is ik programma alweer. <laughs> Want weekend!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 The memories I've made I got a feeling within Within It's coming around again It's coming around again We've been so long waiting For the old time We got a damn good reason To put your troubles aside Anoint with the sorrow.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 common stuff and all the good times on which we do Coming around... Moet ik dat nou de hele avond volhouden? Nee, alsjeblieft niet. Ik wou net zeggen, daar Come maak ik me nu wel zorgen over. Simon, Webb hebben coming around again. Want dan, uh -huh. je hoort aan die manse stem dat het een aardige man is. Ken je dat? Dat je gewoon al iemands stem al meteen kan horen in één zin. Dat is een, dat is een lieve man. Vind je het? Ja. En Simon around again. Ik ga gewoon als iemand, als je daar een vraag aan stelt... dat is een leuke man. Als je gewoon vraagt, meneer, weet u misschien waar de slager zit? Dan brengt hij je hoogst persoonlijk. Ja. En dan snijdt hij ook nog een stukje worst voor je af. Precies, no worries. Het maakt allemaal geen reet uit. Hij doet het voor je. <laughs> nou goed. Uh, het is uh, extra weekend tijd, een nieuwe editie. Die van vrijdag, uh, wat voor oh, dag levert eigenlijk? 26 januari, ik weet het. Oh ja, time flies van jou. Oh, 26 maart, dan ben je jarig. Ja, hoe weet je dat zo goed? Uh, omdat je tegelijkjagig bent met Cas Iersel En... Uh, Diana Ross. <laughs> en Steven Tyler. Ja, daar ben ik nog nooit op de verjaardag Wees geweest. Paul de Leeuw. Weet je dat met je hoofd? Ja, ik uh, heb het een keer bijgehouden. Weet je dan ook uh, uit je hoofd wie de 6 maart allemaal jarig zijn? Nee, want dat moet jij dan weten, want ja, dat is jouw heb, verjaardag. Ik heb geen flauw idee. Nee, echt niet? Nee, echt niet. Wat moeten we nou? Ja, niks. Maar het is nog maar 36 januari, Dus we hebben het oh, nog. Hebben. Oh, dat maakt allemaal niet uit. We bereiden ons maar voor. Het komt helemaal goed. Nieuwe editie van Extra Weekend. En um, het is weer gezellig. En wel. En vandaag is Michiel Veenstra gehuld in een golfshirt. Ja, maar dat komt. Ik had het... Dat, nee, het is nog een neppert ook nog. Maar, hij is, ja, het, is een neppe, het is een neppe krokodil. Maar ik heb hem altijd onder mijn trui. Maar het is hier warm. Ja, het is nogal warm. En het lullig is, lieve mensen. Ik heb dus een... Uh, ja, uh, echt een porno. Ik bedoel, het, het, het, het verhaal ging over die ene man van uh, Schaats op het ijs. Dat die uh, homo-acteur... Ook is, in, in pornofilms. Ja. Acteur in homo-pornofilms, dan moet ik zeggen. Homo-acteur, dat is wel een heel rare term. Maar wat jij onder je blouse aan hebt, dat, uh, ja is ja. ook normaal, bedenkelijk, hoor. Normaal heb ik niks onder mijn blouse aan. Hm. Mm -hmm. Maar ik dacht, uh, vandaag een beetje koud en zo. Het had gevoel ik moest krappen. En toen bleek me uit ook nog bevroren te zijn. En ik, nee, ik, ik doe er een hemdje onderaan. Ja, maar het is maar, dus een, een mouwloos hemdje. Zal ik even voor de webcam ja, uh, nou mijn overschrijving? Nou en draagt onder zijn legergroene, lange, blouse een kapenjon. wit hemdje, mouwloos. Met, ja, het, het is nog net geen visnet, eh, ekdom. Buik in, buik in. Ja, dit is het dus. Is, of, het, is het wat of niet? Als ik je zo zie, dan zou ik niet zeggen dat je het koud hebt. Of, of warm. Hoezo, heb ik de, de, de Oh, nou, ik doe, weet je wat? Ik laat hem nonchalant over mijn lijf heen hangen. Kijk, zo lijkt ik alsof ik uit de jungle kom. Ja, het is uh, G.I. Eggdom. Nou goed, uh, laten we, laten we over ophouden. Het is inderdaad behoorlijk warm in die studio. Maar, hoe kan dat? Ja, ik weet Was het zo'n dampend feest in mijn Het is uh, altijd een dampend uh, feest met corneet. Allemaal hete dance classics. En dat maakt het dan zo warm, waarschijnlijk. Dat zal het zijn. He? Dus even stoom afblazen. Dus als je af en toe wat uh, rookpluimpjes uit de studio ziet komen... dat is ons stoom. Mm. Ja, dat, uh, ja dat, dat, dat, dat, dat gaat er niet veel op hebben, hoor, ja. Het gaat er niet beter op worden, want uh, we hebben ook een dampende aflevering van Extra Weekend Klaarstaan, mensen. Ja, want dat is oh, voor oh, de officiële oh, inhoudsopgave oh, van dit programma, want wat zit er vandaag allemaal in? Nou, dit wat programma? niet? Wat niet? No, no, no! Oh, oh, oh. We beginnen natuurlijk zometeen met... Um, de Wilplik! Waarbij ja, iedereen gewoon mag bellen en zeggen wat hij dit weekend gaat doen en ja. hoe de week is geweest. En hoe voel je je? Ja, dat soort dingen. Huh? Even een statuscheck van Nederland. Precies. Dat is het werk eigenlijk. Dus dat? Nou, dat is dan dus... Um, dat is dan... de. de wilplik. En daarna hebben we... The voice lift. En wat is dat dan, Gerard? Nou, uh, dat kan ik je vertellen, Michiel. De Voice Lift is het spelletje waarbij je prachtige prijzen kunt winnen. Maar we, we, we komen er nog wel achter wat er vandaag in ons prachtig pakket zit. Oké, okay, en dat is dus na... Uh, de Weelplik is dat dan. En het heet... The voice lift. Nee, prima. Ja, <laughs> nee, dat is <laughs> even weten. We. Alles in de juiste proportie. En we hebben een bekende Nederlander zijn of haar stem verbouwd. Daarom yes. ook De Voice Lift. En die is onherkenbaar gemaakt aan oh u, luisteraar, de taak om het uit te vogelen. Hmm. Verder hebben wij vanavond in de show inmiddels al goede vrienden van de show. Nou, de derde keer dat ze er zijn. Uh, twee mannen van Boom Chicago! En jij weet wat het inhoudt, want wat gebeurt er namelijk als je Boom Chicago uitnodigt in de studio? Dan gaan ze freestyle dingen doen op commando. Yes! Dus uh, we kunnen mensen laten uh, uh, uh, ja, uh, inbellen. Inbellen en dan maken ze te plekken een liedje of een rap voor je. Even voor alle duidelijkheid, vanavond hebben wij Jim, Andrew en muzikant Vladimir. Ook dat is te gek. Kijk. En hij begon op zijn vijfde achter de toetsen, maar op zijn tiende zat hij al achter het drumstel. En hé, wat, Ey, wat staat wel. er? Wat wil het geval? In de studio staat het. Die staat er alleen klaar. Nou, dat, uh, dat komt helemaal goed. Dus we hebben muzikale begeleiding ook van de mannen van Boom Chicago. <laughs> gaan we ook nog kaarten weggeven geven voor Fakeless? gaan nee. we ook nog doen. Ja? Ja, ja, ja, ja. Wow. En omdat het leuk is, hebben we zometeen ook een echte Rollo Classic. Hebben we dan een Rolo Classic? Een Rolo Classic. En oh ja, die draaide Cornelia straks ook Fateless. Ja. Maar we hebben er straks één, jongen. Echt een... Oh. Nou ja, heb, een Rolo is natuurlijk van oorsprong het brein achter Fateless. Precies. En voordat hij Fateless was, was hij uh, ook al goed. Rolo Goes Camping. Nou, oeh. Rolo Goes Mystic. En uh, Chicky Chicky Chicky. En nog iets wat we niet verklappen, want die gaan we zo draaien. Nee. Maar dat komt zo meteen. Als je me even naar beneden kan houden, zolang dan. Uh, komt dat goed? Hè? Nou, reality check. En uh, uh, wat we ook nog gaan doen, maar dat is uh, helemaal nieuw, nieuw, nieuw. Uh, naast het woord dat scoort... Nee, wacht, ik, we zijn bijna klaar nu al. Nee, we moeten weer. Niet goed hè? Nee, zometeen deel 2 van de inhoudsopgave. opgaan. Ja, lijkt me strak. Plan. Officieel, want we hebben heel veel spannende dingen waar we nog niks over kunnen zeggen. Maar we houden het spannend. Maar is die flippenkast al binnen? De flippenkast is Flippenkast... Flipperkast. Uh, oh, ga je het meteen? Ja. Nee, de nee we, we, we zeggen zo meteen wat we gaan doen. En die flippenkast is binnen. He? Ja, we zeggen niet wat we gaan doen, maar we nemen je zelf mee. Ja? ja, we gaan er Nou ja, nou, wat Ik het dit. <lacht> dit. weer. Je ontdekte. Direct. Op 3FM. Just the way I do the way I do. Deze week. Direct. 3FM. Mega hit. Take my hand. And don't I'll guide you The way Back home Week dat ze zingen. How to have sex. So ja, on, good. Your, on your back. On your back. Stretch on your back, so sex is so good. How to have sex. And, uh, ik ja. vind dat zelf behoorlijk saai. Ik vind dat ze opgegroeid zijn, die jongens. <laughs> <laughs> ja, sorry dat ik het zeg, maar. Uh, ik dacht ineens, die jongens zijn opgegroeid. Het is over. Mm. They have sex right now. Nou, op dit, uh, as we speak. Je denk je? Maar met elkaar ook, denk je? Nee nee nee, nee, nee. nee, nee, Tim ging toch trouwen? Ja, die ging trouwen. En uh, Jamie niet. Nee, die is van uh, dingetje af. Hè? Ja, hè? Uh, dat betekent, kom, wel, dat betekent uh, wel dat ze vrij is nu. Uh, Elise. Elise. Maar wat ik veel leuker... Uh, uh, Jamie heeft ook een post met uh, Aukje van Ginneke gedaan. En echt? dat vind ik toch een leuk meisje. Hm? Nee, vind ik... Vind ik sprak me Dan vind ik echt een heel erg uh, leuke vrouw. Ja, echt? Ik sta hier echt als een aangespoelde wolf. Ookje Verginningen niet. Eh. Niet officieel. Nou, eigenlijk wel. Ja, zie je wel. Ja, gewoon koken. zo. Zo, dat was this good thing. De 3FM mega vanaf straks hebben een andere. Wist je trouwens dat Ookje Verginningen tegenwoordig ook een milf is? Is het, uh, het, uh, we waren midden in de inhoudsopgave, hè? Ja, want uh, de flippenkast is binnen. Ja, wat er gingen we een, daarmee doen? Ja, er is een nieuwe rage op de radio schijnt. Uh, ja, het ik is, heb het eerst uh, even gelezen, Jan. tegenwoordig heel hip om uh, uh, belspelletjes van televisie op de radio te doen. Oh, fantastisch lijkt me dat. Dus we hebben uh, even gegraven in het archief welke leuke tv spelletje we kunnen pakken. En wie kent nog het programma Showmasters, Masters of Show? Op tv en, en op radio. De radio. Met uh, Sandra Remen die presenteerde het. Ja. Jan ten Hope kwam uit en Willem Bol. Ja, Willem Bol, ja. Rolf Wouters dus heeft er ook uh, zijn carrière mee gestart. Allemaal mensen waar je niks meer van hebt gehoord. <laughs> ja, dat is wel waar, ja. En Jochem van Gelder toch ook, volgens mij. Ja, dat weet ik allemaal niet meer. Nou, ja, was maar in ieder geval, er was al een spelletje in en dat was eigenlijk het eerste belspelletje. Want dat was namelijk uh, uh, presentator voor scherm met ding. En dat zie je nu elke dag overdag op RTL of ja. SBS. Met een flipperkast. En dan moest een kandidaat aan de telefoon zeggen: flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip. flip, flip, flip. En bij elke flip gaan die pelletjes omhoog, zodat ja. je het balletje kan tegenhouden. Ja. Het lijkt mij ontzettend leuk om dat een keer op de radio te doen. Ja, kijk hoe dat klinkt. Ja. Oh, flip flip flip, flip flip. We hebben er de ballen verstand van in dit geval: flipperkastballen. Maar het komt helemaal goed. Ze moet je op de tas natuurlijk, want je ziet het balletje niet gaan. Maar nee. dat is denk ik het spannend verhogende element. Precies, als jij zegt flip, dan nou flippen wij. Ja, dus, en misschien uh... flippen we wel zelfs door. <laughs> ik dacht het wel zeg. <laughs> Blijven we erin hangen. Flipje flink. Nou, dus dat, dat uh, gaan we ook nog doen. Veluscatrus had er gezegd. En uh, die yes, en Storm! Hoe kunnen we hem vergeten? Hebben jullie hem vorige week nog kunnen bereiken? Ja. Dit keer heette hij Kees. Nee, hij nam echt op. Hij heeft een hele goede mix gemaakt vorige week. wanneer eigenlijk niet? Nou, ik wou het zeggen. Man is één grote aaneenschakeling voor goede mixen. Dus straks, twee plaat over negen, komt hij weer voorbij. En dan hebben we ook nog, als we er aan toe komen hoor, het Wooiende Danscoord. Ja. Met ook weer kans op wat dan prijzenverstijnen. Weet je wat we voortaan moeten doen? Nou, We gaan eerst prijzen regelen, dan quizje. <laughs> ja, dat is wel een beetje het verhaal. Is maar dat wat? Sta, we roepen al die spelletjes op. Ik zit te denken, wat gaan we weggeven in godsnaam? Hoe gaan we dat doen? Wie pakt dat in? Nou, ik, dit schaalt hij een bollenootje zet ik even apart. Dat ik is uh, één denk, prijs. Een zak chips. In. Ja. Uh, dus hier neer. En uh, uh, nou, die veterskaarten hadden we ook al. En uh, twee lege MD-hoesjes met. Ja, nou, je pikt ze mee. We zetten oh, er wel een hand in. Zo. Dat. Zullen we ondertussen even beginnen aan. Ja! Eens even kijken hoe de sfeer is in het ganzenland. 0909-1336, hallo! Hallo! Wie ben jij? Ik ken hem niet meer van vorige week Jelle! Jelle! Hey, goeiedag! Nou, hoe is Jelle? Ja, kan altijd beter, hè kan altijd beter. Want, het is weekend man, ja, wat ja. krijgen we nou joh? Ja, maar ik zei vorige week nog van ik wil seks, maar daar, daar ben ik van gekomen hè. Ja, als je die instelling dus. hebt dan wordt het nooit wat jellen. Ja, maar dit weekend gaan wij er weer voor, ja. Nee, je, je moet er niet voor gaan, je moet, uh, je moet het over je heen laten. Ja, dat, dat moet je ja. sowieso. Uh, je sowieso. <laughs> uh, het moet, moet je gebeuren, <laughs> het moet je overkomen, Jelle. Of Trust je me. moet er geld voor over hebben of het moet gewoon gebeuren. Precies. Ja, ja, ja je moet er geld voor over hebben, maar uh, uh, dat gaat me veel te veel kosten, jongen. Dat komt ook niet goed. Ja, ik weet niet hoe groot je geschapen bent. Uh, nou goed, laten we hierover je ophouden. Jelle, het komt allemaal goed bel je terug als het gelukt is en zo niet, dan niet. Ja, kom goed. En ik bel oh. volgende week weer. Bel even als het lukt. Dat is ook wel lachend. Ja. Ja. Ik zit er midden in. Ja. Die ik, ja. Ja. ik zit er midden in. Hoe zit met je hierin? Nou, ik zit er midden in. Ja. Ja. No. Ja, Oké, okay. nou, gaan we doen. Oké, okay, Jelle. Dag, Jelle. Yo, goed weekend. Yo, Yo. Uh, to have sex. Ja, ja. Hallo. Het lijkt wel een beetje een moderne versie van Quick, Wek en Kork die ja. een casino afmaken. Ja, ik precies. <laughs> even jongen. Hij komt uh, weer terug uit Duitsland. Oh, Duitsland! Echt waarom moet je daar dan? Ja, ik rij uh, op en neer voor uh, de grootste pakketdienst ter wereld, zeg maar. Oh ja, dat is een mooi hey. pakket altijd hè, die Duitsers. <laughs> ja, ja ze, ze, ze geven alleen maar gaslessen terug en fietsen elke keer, weet je. <laughs> Oké. Okay. Maar uh, even nou. over, uh, over wat ga ik het weekend doen? Ja! Ja, nou vanavond was ik van plan om in Jelle zijn uh, verhaal verder te gaan van vorige week, om te gaan nukken. <laughs> en, je, uh, ik zie je in deze regisseurs waaien. Je elkaar... Jelle, we gaan jullie met elkaar doorverbinden. Jullie hey. komen er samen wel uit. Ja. Hallo. Volgende. Zo. Uh, hallo. Hallo. Ja. hallo. ja. Ja. Hallo. Extra hallo. weekend, goedenavond. goedenavond. Goedenavond, ik spreek met Walter. Walter! Goedenavond. <laughs> hey. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik hier op de radio bij 3FM kom. Nou, ik hoor het. Hoe voel je Goed. Ja, ik wou net zeggen, als je er eigenlijk doorheen komt... dan heb je toch wel echt iets heftigs te melden, of niet? Nou, daar valt wel mee, hoor. Nee, kom wat, je, bent op de je bent op 3FM nu. Heel nou, Nederland 3FM. kan je horen. Zeg God, iets, verdomme. maak een statement, druk een punt. Goedenavond, Nederland. Ja! ja! ja. Het is zover. Dat zijn de woorden, Walter. Potverdorie nou. Prettig hoor, Walter. Ja. Dit was het, hè? Ja. <laughs> Oké, okay, goed weekend. Hallo. Hoi. Hoi. <laughs> Zullen we er nog eentje voor? Ja, kom goed? op, ik, ik ben er helemaal klaar voor. Ik, ik zit er helemaal in. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, mijn meer. <laughs> <laughs> Kerry? Wie? Ik zal het even afkorten, dat is wat makkelijker. Crash! Crash! Ik van de Crushers, dummies. Ja. <laughs> ja, zoiets, ja. Ja? Hey, ik, heb even, ik heb twee dingen. Willen de mensen op de A28 bij de hoogte van Zeist nou eens een keer voornemen doorrijden? We, we zullen het doorgeven. Waarvan de akte? Ja, op de A28 langs het ter hoogte van Zeist. Een drama. Zeist. oké. Okay. En verder? En verder, heb ik nog een kleine oproep als dat mag? Ja? Oh. Ik ben op zoek naar een, een bepaald auto-onderdeel. Mijn auto. Haha. <laughs> <Bij auto. laughs> ik zoek in. heel dringend een stuur. <laughs> nee, nee, nee, ik neem nee, midden nee. de vorm op. Jij Die heb ik Oké. Ik ben ook op zoek naar een uh, gril voor een Fiat Panda uit 1990. <laughs> <laughs> Want in jouw eigen exemplaar zit een hond? Of. Uh... Uh, nee, nee, nee. nee dat, moet, uh, dat is een beetje een speciale gril waarbij uh, mistlampen in gemonteerd kunnen worden. Maar je worstje je ook op, op uh, kunt en zo. <laughs> Ja, nou ja bij, bij hoge nood natuurlijk. Ja. Ik vind het een wat grillig gesprek. Ik ook. <laughs> en ik wil even over de plaats of iemand weet waar zo'n kleren ding te vinden is, want uh, schijnbaar, ik zou zeggen dat die dingen niet bestaan, maar ze zijn er wel. Nou, bij deze mocht iemand een uh, idee hebben, geef even een grill. Ja. Hé <laughs> hey, jongens, goede uitzending, hè? dag. Oh, oh, oh. Helemaal fout daar. Nou, tot zover. Zo meteen de voorslift. een beetje ontroerd zelf. Ja, ik ook. Ten, Echt, uh, lang geleden dat ik die op de radio heb gehoord. Nou, Zeggen graag hoor. gedaan. Gaan hebben, hoor. Ho. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Oh, je gaat een... Uh, oh, wacht. Oh, wacht. Het is zo lang geleden dat hij op de radio zo, geweest dat is. Dat het ineens tijd is om op dit... Ja, te komen, toch, hè? Die altijd Kwart, zojuist... op uw buizend toestel. Al het prachtige jaar 1994... toen het gas nog twee kontjes hoog was... en de, de zon scheen. Um, dat. En toen To Limited nog wel <laughs> populair was. En iedereen op Anita wilde. En uh, sommigen op Ray. Maar die stond toch een beetje loose met zijn juice. Precies. Maar hij zong altijd... Yo, my name is Ray with a double A. I like to ride in my BMW. I wanna say yes, but I also say nee. So hey, don't go away, because he's Anita and I'm Ray with a double A. Ik kan alleen maar... Don't you stand there, let's get loose. I am Ray, I got the juice. Techno, techno, techno, techno. Ong, mm, ong. Mm. Uit die goede ah, oude tijd, dus ook die korte. Hold, yeah, hold that, that stakker down! Yeah. Oh. Ja. Zes over half, over naar de AWB in Den Haag en Helene de Geest. Hallo. Hé, hey, sorry oh, Helene, dat we even... Een vrouw! Oh, sorry. Nou, dat is Helene, hè? Ja, maar nou, nummer dunkt. Ja, dat is waar. Uh, Helene, een bijzonder welkom in dit programma. Ja, hallo. Hoe is het met de file op de A27? Ja, daar gaat het uh, goed uh, mee. Tenminste, er staat nog wel 7 kilometer. Maar oh. hij was 21, no. dus dat is toch weer drie keer zo weinig. Hè? <laughs> hij staat uh, op de A27 van Gorkum naar Almere. Hij staat op dit moment tussen Utrecht, Veemarkt en Hilversum. 7 kilometer daar dus. En er is er nog eentje bijgekomen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoete Rijndijk 5 kilometer. Komt door een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. En ik heb ook nog een berichtje van de spoorwegen. Want tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen naar een A Aanrijding. De vertraging is daar een uur. lijkt me zo leuk als er een keer. Hey, wow. oh, in de ah, pocket. Wat is dat nou? Uh, ik denk een gong. Oh, het lijkt me zo oh. leuk als er een keer een. Uh, en nog een berichtje van de spoorwegen. Henk is iets later thuis dat de machinisten het thuis kunnen nalamen. Ja, of uh, uh, dienstmededeling voor uh, de machinist van trein naar Zwolle. Uw thee is klaar. Nee, dat is dingen. <laughs> Helene, dankjewel. Oké. Okay. Dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. dag, Kun je niet één keertje een uurtje vrijhouden het weekend? Om je collega's te ontmoeten? Nou, ik zal mijn best doen, maar ik weet niet of het gaat lukken. 3FM. maakt werk. Weekend! Van je weekend. Het Huis van de Heer. Van de, de Heer. 4 op 3. Het windiergaarde. Zoizo. En die Zoe. De meegaat op Kort en klein. en Klein. Details. 3FM.nl. Zometeen. The Voice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 We Die is ook leuk. Maar dit was de vorige. En het leuke is dat dit natuurlijk gaat over de relatie tussen twee bekende mensen: zijn de zanger van Cooks en Katie Manuel. En dat we zo ook nog weer een plaatje gaan draaien over de relatie tussen twee bekende mensen. Ja, leuk. Dat vind ik nu wat Als twee kinderen zijn we zo blij. Simone's in her own way. Tien minuten over half acht. Het is tijd voor het volgende item in dit Radioprogramma Te weten: The Voice Lift! Ah! En uh, Michiel Veenstra gaat de luisteraar nu uitleggen... hoe dat ook alweer in zijn werk gaat. We hebben de stem van een bekende Nederlander even te grazen genomen... Nou, en onherkenbaar verbouwd. De vraag is, welke bekende Nederlander gaat er schuil... achter dit verbouwde stemgeluid? En uh, voordat we dat uh, laten horen... O, ja. uh, de prijzen door onze topproducer voorgelezen. De eeuwige eer, dan maar. Nee, dit moet toch nee, iets we beter de luxe, zijn. Leuke DVD. Nou, zullen we dan de week doen van The uh, Frey? Oh, dat nou, vind ik wel een goede, hè? Dat is wel een goeie Ja, ja met uh, daarop de hit over my head. Over my head, precies. Ja, nou goed, dat is een mooie prijs. En natuurlijk een prijs van de boodschappenband. Ja, ja pas, pas, was, op, pas op, pas op, ho, ho, ho, ho, ho. Bijna vergeten. Dit is de stem. Stadig zak van. <laughs> ik ben... <laughs> nee, niet niet gelijk een variant, oh, want dit, dit zou wel eens toch, toch. 0909136. Nee, wat serieus? Ja, nee, nu echt nu al? even. Uh, ja, want ik ben bang dat hij anders weer gelijk binnen één keer geraden wordt. Want het is weer zo'n ding dat we één m'n gezien te hebben en bij ben, ben je klaar. En rustig maar, hè. Nou, ik pak nou, even... Ik even pak een... ik Hallo? Leuk dat je luistert. Volgende. Hallo? Hallo? Hallo? Ja! Michel. Hoe? Michel! Michel! Hey. Hey. Hmm. <sweel> Ja, <laughs> nou, zeg het okay. maar. Uh, ik heb geen idee. Ja, heb dat is mezelf. niet goed. <laughs> nee. Maar doe even voor de statistieken een gok als je wil, uh, Michel. Een gok? Uh, ik hoor iets van een sterke man of zo. Uh, ik denk een vrouw. Uh, doe maar een uh, vloortje dessing. Dat, mm. dat is niet goed. Niet goed. Maar nee. nog leuk je je Bedankt. Dag. Hey. Is dit een moment voor uh, de nee, oh. nee, nee, nog niet. Nee, ik wil even weten hoe het is. Nee, moeilijk allemaal. Hallo? Oh. Oh, oh, oh. Zet je radio oh, oh, even oh, uit, oh, uit, oh, uit, oh, uit, oh. uit, uit, oh. uit, uit. Oh. Uit, uit, uit, uit. Ja, uit, uit, uit. ja. Hallo? Ja. Hallo? Laat ja. er maar in. Wie? Laat er Jij <laughs> hebt achter nog iets van heel ja. knap, Gerard. Chapeau, chapeau, zo ben ik. Heel goed, uh, ik, ja. dacht dat het, ik dacht dat het Kelly was. Maakt! Ik, ik zei het Ah nee, hou nou de op. op! Het is een on... Ik heb zo'n voorgevoel bij zo'n ding dan. Dit kan niet, wat is dit? Ik ben een sterke kiel en ik kan nooit hem beloften tillen. Oh! De lucht in de lucht, de lucht in tillen! Doe ik niet. Dus anders hadden we deze nog laten horen. Zij hebben sterke kerel en ik is... moet hem de lucht in tillen. Als, nou, als we dat niet hadden geweten, hadden we nog deze in kunnen starten. Zij hebben sterke kerel en ik moet de Is dit de, lucht de normale? En, dit, het. en nu de normale. Zij hebben sterke kerel en ik Samen. moet hem de lucht in tillen. Doe ik niet. Ja! ja. De grap is dat uh, deze week is niet alleen een stem verbouwd, haha, nee. maar uh, het lijf. <laughs> Oké. Okay. Maar, hey. uh, ja, vertel even, want uh, hoe wist je dit? Uh, nou, ik moet om het schaam zeggen dat ik het toevallig gezien heb. <s2> Ach, dat is ook stom. Ga je al. Kijk, nee. ik zal even uitleggen. De, de, de, ik, uh, ik, ik, ik bedenk oh. dan van, wat ga ik dan doen voor die voicelift, hè? Dus ik, uh, ik speur de televisie af, en vaak kom ik uit bij shownieuws of zo. Mm -hmm. Maar mensen kijken naar shownieuws. Dat is met ja. je punt. Willen ja. ze wil je dat nooit ja. meer doen? ja. Mijn vriendin keek keer nou, dan moet je oh, wel. Oh ja, mijn vriendin <laughs> heeft het weer gedaan. Dat was de vrouw die u mij gaf. Zo ja, ja, kwam de ik, zonneval te stonden. Ik ga stond. er langs zitten, dat wel. Dus de langs zitten, ook oh beetje... wacht. Ja. Dat is mooi, dat is die, het zuiden van het land, hè? De langs zitten. De Wat? langs zitten, ja, ik kom in Brabant. Ja, ik uh, zit er helemaal langs. Dat doe ik. <laughs> <Ja>. <laughs> Heb u langs te lief als uzelf? Precies. Dat dat idee. Ja. Ja. Maar dat betekent wel dat je fantastische prijzen gewonnen hebt. Namelijk het nieuwe album van The Fray. Oh! Dank je wel, dank je wel. Met, met daarop over, mijn, over My Head en ook de single die daarna komt. Uh, mooi. Ja. <laughs> Die volgende singer heb ik nog niet gehoord, maar Overmatch het vind ik wel helemaal geweldig. Ja, dat is ja. de meegip van vorige week. Oh, is prachtig. Maar, ja, we en hebben goed. nog iets. Nou, ja, hey, want hey, we lekker. hebben hier een, een lopende band. Uh -huh. Daar gaat hij net. Dat gaat -ie terug. Gaat -ie dan gaat net langs. <laughs> <even> terug, <laughs> en uh, daar staat nog een prijs op tussen de 1 en de 10. Als jij even getal wil roepen tussen de 1 en de 10, dan krijg je dat ook nog. Uh, doe maar uh, nummer drie. Nummer drie. Even kijken wat er allemaal gebeurt. Uh, nummer drie. Eén pak kwak kwark. <laughs> een pak, <laughs> een pak <laughs> kwark. Een pak kwak zei hij. <laughs> dat krijg je <Jesus. laughs> pak kwak. Het komt zo snel mogelijk naar je toe. Ja, dankjewel. En veel plezier ermee. Ja, dank En Gerard? Daag. oh Houdoe. Dag. Dag. Even een vraag. Als er een prijs op een lopende band staat, is dat niet gewoon hoe duur die lopende band was? Eh... Uh. <laughs> Dat zo, doen we de volgende keer. Zo, is een, uh... je bent, je, mag ik één spa blauw? Ja. Dank u wel. Maar dan nu. Ja. Tijd voor het plaatje dat we al een tijdje gedraaid hebben vorig jaar. Vorig ja. jaar klinkt dat lang geleden, want oh. waren we als de kippen bij. Um, hij is uit. En Eindelijk. wij zijn zo blij als een kleinkind dat hij uit is. En wij zijn de enige twee die hem gaan draaien. Nee, nee, nee, nee. geloof me. Dit, we gaan hier een hit van maken, Gerard. Gaan we er een hit van maken? We gaan het heel Nederland door de strot douwen. Zullen we het afspreken? Ja. Bij deze? Bij deze. Volgende week? Even een handje erop. Oké, bij deze. De nieuwe single van Robbie Williams met The Pet Shop Boys. She's Madonna. Yeah. Voordat ik je kippen van me krijg. Het oh, is zo goed, zo, dit. Goed, zo goed Zullen we nog een keer doen? Zullen we gewoon... Nou nah, ja, ja. Nah, En tijdens het nieuws. Thuis, thuis, thuis, echt mee dat nou? Nog een oh, keer? Ja, ja, Ja, dat is Robbie Williams, Gerard. Ja, kom ja, op. op. Ja, echt waar is het? Nou, nou oké, okay, ik vond hem zo wel even. Vanaf, ik doe vannacht nog een keer. Oké? Okay? Begin heel aan, maar dat geeft het allemaal niet. 3333, sms even 3333. Als je de plaat nog een keer wil horen. Is het echt zo erg? Het is toch een topplaat, dit. Madonna de de Patchy Boy, ik zal hem even officieel uh, afkondigen. Doe even. En She's Madonna, het waar gebeurde verhaal over Guy Ritchie... die een relatie had met iemand... Uh, maar uh, op dat moment doorkreeg dat hij iets met Madonna kon krijgen. En toen het volgende tegen haar zei... I love you, baby, but face it... She's, she's Madonna. Madonna. Mazzel, dag. Dus, wat nou, dat? Nou, ik kreeg één hele slechte reactie. Wat een kutplaat. Ja, die stond, er al. Uh, dat die stond er al. Dat telt niet. Dat telt niet. Blijf uh, refresh. Verder nog? Nee, niet nog een keer? Uh -uh. Boomsje kaken zometeen in het huis. Nog een keer, again, nog één keer. En nee, dankjewel, heb ik nu. Dus, eindconclusie? Het is uh, drie tegen één, hè? En Nee, ik zie namelijk nou nog een paar keer nee. hou het toch op. Laat het gewoon niet doen. Homos. <laughs> <laughs> het komt alleen maar omdat hij een vrouwenuitfit uh, <laughs> aan heeft. op uh, Nog een keer. Ja, ja, ja, ja, ja. Nog een keer. Nog een keer. Again. Nog één keer. Ja, dat is iemand die vraagt om het nummer again. Nee. Geloof me nou. Probeer gewoon heel even op iets anders, weet je wel. Anders krijg je het uh, vertellis-effect. Wanneer is de wisseling van de wacht? Uh, om half negen. Mooi! <laughs> nou, vanaf half negen sta ik uh, hier niet meer uh, onder controle. Om half negen mag ik aan die knopjes zitten, hè? Mag ik het allemaal, ja, dan mag je aan de knopjes. Alle duidelijkheid, Gerrit is een shirt verhaal, dus daar gaat het niet over. Nee, er is niks van de hand. Nee. Ik maak me een beetje zorgen over en maandag. Maandag? Ja, ik heb maandag iets en uh, ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Nou, vertel, Gerard, deel het met me. Het is Ik weet vol. dat je altijd bij me terecht kunt ja, man. Maar... voor raad, daad en. Uh... Dit is zo'n ja. moment dat ik je even nodig heb. Nou, klopt. Cool. Nope. Zo'n maandag moeten Giel en ik een dagje conducteur spelen in een trein. Niet lachen. En... Op een dag heb je het. <lacht> <lacht> je wordt conducteur. <lacht> <lacht> Wat is dat nou weer? Ja, nee, echt. Het, het lullige is dat um, toen we in het glazen huis zaten en wij allemaal laag slapen op de heer Belen na. Heeft hij dus een afspraak gemaakt dat uh, ik en Geel samen, Giel en ik, mm. op de trein, met een fluitje, in conducteurs outfit, een dagje kaartjes gaan knippen. En... Ik, ik lach je nou toe hoor, dat je niet ja. denkt van. Uh, Ze uh, hebben dus een pak voor me gemaakt. <lacht> een conducteurspak op maat. Daar krijg ik krijg ook zo'n ei mee. Waarschijnlijk wel. Dat kan ik teruggooien als ik bekogeld word. <lacht> en uh, het, het, ik krijg ook. Het, het leuke is, ik mag ook omroepen. Station Utrecht Overvecht, Een station. Ja, dames en heren, we sta, nu staan nu op Utrecht Overvecht. U kunt hier overstappen voor heel veel aan andere aansluitingspunten. Dus je mag de hele middag een andere stationsnaam noemen, dat is ook wel een ja. keer lachen. Welkom bij de NONS. <lacht> <Ja>. <lacht> krijg je dat weer. <lacht> dus dat moet ik aanstaande maandag gaan doen. Dus de bonte maandagmiddagtrein? Ja, het is uh, de trein naar Delft volgens mij. Van waar? Uh, Utrecht. Utrecht naar Delft. Ja. Maandagmiddag. Ja. Giel en uh, Gerard. In de trein. En voor alle duidelijkheid: Giel bestuurt niet de trein. Dat hoop ik toch echt niet? Oh. Anders kom je namelijk uh, in Denemarken ik van, uit. Hoor. Ik vond ik vrijdag iets later. Ja. Ja. <laughs> nee. Dus uh, houd maar, het in de gaten. Waarom is Sander er niet uh, voor gestrikt? En je zei dat toch met z'n drieën. Ja, lafaard. Ja, lafaard. <laughs> <love> <laughs> nou ik bel hem nog. Ik moet uiting doen. Oh, ja, ja, doen. Ja, eutinning. Ja, ja, ja snel ja, ja. zeggen ik. Oh, vind oh, dat er ook heel belachelijk. Dus nou ja, het wordt een hele spannende maandag. Heel erg spannend. Ik ben nu opnieuw naar de foto's, ook. Applaus graag, dank u. Thank you, thank you, thank you. Ja, dat is fart, En nu al zijn ze blij, hoor. Hier, iemand mijn fluitje, Oh, daar hangt hij wat in. Can I get an encore, do you want more? Cook it with the Brooklyn voice, so for one last time I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more, so for one last time I can make some noise. Get him, Jay. Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking Yeah. Can none of y'all mirror me back? Yeah. yeah, hear me rap. It's like Hand G rapping is prime. I'm Young H. -O. Raps from Dead. About to take over the globe. Now break bread. I'm in Boeing chance, Glow express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the god got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep, yep. Open it, grand closing. God damn your manhole. Crack the can open again. Who you gonna find opening him with no pen? Just draw inspiration. Who so you gonna see? You can't replace him with cheap imitations of these generations. For you. Knew if I pay my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drop a couple of hits, look how they wait to you. From Marcy to Madison Square, so the only thing that matters is just a matter of years. Yeah. As state would have it, Jay Status appears to be at an all time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5, it ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably mean you. If I owe you, I'm blowing you to slip the reins, to take one for your team. And I need you to remember one thing: one thing. Hakeem, I came So I conquer, my record sounds sold out So Motherfucker, if you want this encore, I need you to scream to Zie een nump slash encore Slash, nee, is dit die ook mee? Ja, die staat er ook in. Nou, een beetje ik geen gitaar gehoord, joh. een beetje verpakt maar. Zat nou. er wel fantastisch en zo zijn we toch alweer bijna aan het eerste uur maar zometeen jongen en dat is toch alweer erg geinig komt hier komen hier twee gasten weer binnen van Boom Chicago Nou, drie eigenlijk de muzikant drie, mee rekenen. de triangle speler komt ook nee, nee. en um, het leuke is uh, voor de mensen die erin schakelen die gasten die kunnen alles op commando als wij een uh, onderwerp geven hup daar is iets dus en eigenlijk gaan we een tweede wildprik doen zometeen een tweede wildprik alleen komt er dan een uh, custom made liedje voor je uit spannend hè mooi hè dus je hoeft even te zeggen hallo naam adres telefoonnummer beroep en hobby's hobby's ja hobby's ja hobby's vooral, vooral, vooral. hobby's, ja, vooral hobby's. Vooral hobby's niet vies zijn van een seksuele toespeling hier dan wel daar. Nee, dat was de vorige keer inderdaad wel heftig. Zo, dat ging over die oma. Wat was dat ook alweer? Ja, dat was iets met de grandmother, ja. ja iets met een uh, oma die over een heen zakt. Zo zakte. Ik zo heb heel, heel ver weg raar gestopt, heel raar zo. En we hebben nog twee kaarten voor... FATELESS! Die er straks uitgaan. En wat dacht je van die fantastische platen die ervan maken? Oh, man, man, man, man, man. Wat dan? Een kleine... Robbie Williams. Fratellis. She's Madonna. Faithless. En nee. Boys. Eigenlijk alleen maar bands die op lus eindigen. Wat is het verhaal dan met die Fratellis? Met die, uh, die zijn ziek. Ja, ze nog optreden? De triangel, zo, de triangel heeft een ontsteking. Dat het triangel wordt lastig, hè? Die kan, die kan niet komen. <laughs> dus, uh, maar dus uh, druk bezig met iets anders. En tot die tijd... Uh, spannend! Het wel spannend nou, Hoe groot denk je dat de startmotor van een marineschip is? Ik denk dat je nog verbaasd wilt zijn. Kijk maar op onze site: codewoord startmotor. De marine vergroot je wereld. Kijk op werken bij de marine.nl. Geld besparen kan iedereen en hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Een beproefd recept voor een succesvolle liefdesrelatie is het verrassen van de echtgenote middels een bosje bloemen. Maar waarom verblijft u uw geliefde niet met een zelfgemaakt lied of gedicht? Dat scheelt u al snel 1 euro per week. Precies genoeg voor een euroknallen bij McDonald's.